De parlementsverkiezingen in Thailand zijn op de meeste plaatsen rustig verlopen. Grootschalig geweld lijkt te zijn uitgebleven. Er waren meer dan 100.000 militairen en politiemensen op de been om de orde te bewaren. In een deel van de hoofdstad Bangkok hadden leden van de oppositie wel blokkades opgeworpen. Een uur geleden zijn de stembureaus gesloten. De verkiezingen werden eind vorig jaar uitgeschreven door premier Shinawatra... in een poging een eind te maken aan de aanhoudende betogingen tegen haar regering.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 Aan het eind werd Beatrix door de 4000 mensen in de zaal toegezongen. Nederland 1 scoorde gisteren sowieso goed. Op 2 in de lijst van meest bekeken programma's staat het journaal van 8 uur. En op 3 de uitzending van Studio Sport met het Eredivisie Voetbal.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 Dit was het NOS Journaal. Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar overtuigen. Met Pascal van Goedem en John Vervro, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland op 18 maart bij Denkproducties. Schrijf nu in op denkproducties.nl. Wie aan woningbezitters komt, komt aan Vereniging Eigen Huis.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Afgelopen dinsdag was het de 1200ste sterfdag van Karel de Grote. En ter gelegenheid van die sterfdag werd het nieuws naar buiten gebracht... dat Karel ook werkelijk groot was. Hoe groot precies, daar komen we straks op. Want we gaan het na half elf uitgebreid over die Karel hebben... en zijn grootsheid en zijn betekenis in de geschiedenis. En dat doen we met Peter Raats, schrijver van het boek... De ontdekking van de middeleeuwen. En afgelopen donderdag de gast bij de Universiteit van Maastricht... om daar al een verhaal over diezelfde Karel de Grote te houden. En dat was ongetwijfeld ook ter gelegenheid van die 1200 ste sterfdag. Zo is het toch, Peter Raads? Zo is het, ja. ja, ja. ja. En, en ging dat verhaal ook over uh, Karel persoonlijk zelf... en hoe hij eruit zag en zo? Of had nee, een... daar heb ik het verder niet over gehad. Hmm. Ik heb Karel de Grote proberen te plaatsen... in de ontwikkeling van de vroege middeleeuwen. Dus de val van Rome en dat er een nieuwe samenleving komt... en hoe Karel daarin past... Ja, ja, ja, En hoort hij nou meer bij die nieuwe samenleving... of eigenlijk toch nog meer bij dat Rome als keizer? Uh, daar kun je van mening over verschillen. Ja. Ik denk dat hij toch aan een hele andere... aan het begin staat van een hele nieuwe ontwikkeling. Aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling. Ja. Nou goed, daar gaan we uh, straks verder over praten. Na half elf, na de column van... Uh, schrikt u niet, hij is een tijd weg geweest... maar Schrik. hij is er weer, Alexander Munning. Nou, ik zou niet zeggen, schrikt u niet, ik zou zeggen... <laughs> gaat u er eens lekker voor <laughs> zitten. Precies, ja. dat maar goed. Uh, daarvoor gaan we het ook ja. nog hebben over... Uh, hoe het nou eigenlijk precies zit met die Bulgaren en Roemenen... die naar nou, het schijnt in grote getalen naar Nederland komen. Uh, minister Asscher heeft gezegd dat we van het verleden moeten leren... in de wijze waarop we met deze nieuwe gasarbeiders dus om moeten gaan. Nou, dan zijn wij natuurlijk razend benieuwd wat dat verleden dan wel is. En, en, en met name welke lessen we daaruit zouden kunnen leren, mogelijkwijs. En dat gaan we allemaal bespreken met Tesseltje de Lange, juristen En ik mag best zeggen, kenner van de naoorlogse migratiegeschiedenis vanaf de jaren 50 tot ergens in de jaren 2000. dat mag, ja hoor. Nou, we gaan straks van jou horen of de minister uh, inderdaad lessen kan trekken... en welke lessen dat dan wellicht zijn. Goed, dat allemaal het komende uur. En daarna in het tweede uur van OVT is Emeritus Hoogleraar Geschiedenis... Henk Wesseling te gast om te praten over zijn nieuwste boek... getiteld Van Toen en Nu. En tegen half twaalf in het spoor terug... het tweede deel van het verhaal van de ontdekkingsreiziger Shackleton... Maar nu eerst een bijzonder geluidsfragment van 100 jaar geleden uit 1914. Luister goed. <middels> 25 juni 1914 was dat de feestelijke ontvangst... van de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand in Sarajevo. Enkele uren later zou hij worden vermoord... door de Bosnisch-Servische nationalist Gavriljo Princip. En deze week werd bekend dat Princip... een standbeeld in Oost-Sarajevo krijgt. Zo verklaarde president Milorad Dodik van de Republiek Serbska. In juni komt er bovendien eenzelfde beeld van Princip... in de Servische hoofdstad Belgrado te staan. Ja, twee standbeelden Ter te ere van een man... wiens daad toch wel wordt gezien als start voor de gebeurtenissen... die leiden tot die dramatische Eerste Wereldoorlog. Nou, wij vragen ons natuurlijk af hoe dat mogelijk is... en om dat van, echt van een deskundige te horen... hebben we Guido van Hengel. We hebben bijna Guido van Hengel aan de lijn. Moet ik nu gaan wachten of moeten we iets anders doen? Guido, ben je er al? Guido van Hengel? Guido van Hengel is er geloof ik nog niet. Dus uh, de, we gaan dan... Hij is er bijna. Hij nou, waar, is we er, ja. waar we natuurlijk heel benieuwd naar zijn... als Guido dadelijk aan de telefoon komt... is hoe is het nou toch mogelijk... dat een man die dit allemaal op zijn geweten heeft... twee standbeelden krijgt... al een gedachteniskapel heeft... en dan zo vereerd wordt. Maar ik vrees dat we even in het duister zullen blijven tasten... want uh, wat we ook horen... geen Guido. Dus... Dat betekent doodgewoon dat wij uh, rechtstreeks bezig gaan houden met de gastarbeid. En als Guido nog aan de lijn komt, dan gaan we dat, uh, gaan we dat uh, na de gastarbeid doen. En anders helaas. Ik denk dat het daar op neerkomt. Goed, de, gastar... de gastarbeid in Nederland. Een nieuw multicultureel drama kan worden voorkomen... maar Nederland krijgt mogelijkerwijs een groot probleem... met de openstelling van de grens... als al die Bulgaren en Roemenen inderdaad komen. Dat zegt minister Asscher van Sociale Zaken. En Asser vindt daarom dat er moet worden geleerd van het verleden. Maar wat zijn die fouten nou eigenlijk... die toen de tijd zouden zijn gemaakt in de jaren 60 en 70... toen de Spanjaarden, de Italianen en later Turken en Marokkanen... vrij massaal naar Nederland kwamen? Het zijn vragen die we heel graag ook aan de minister zelf hadden voorgelegd... maar de minister is op verkiezingspad... en kan zelfs niet even aan de telefoon komen, helaas. Gelukkig hebben we wel aan tafel, we zeiden het net al... Tesseltje de Lange, juristen, verbonden ook aan de Universiteit van Amsterdam... en schrijver van het proefschrift Staat, Markt en Migrant. En daarin behandelt ze de arbeidsmigratie van 1945 tot 2006, oftewel de arbeidsmigratie bijna tot heden. En een groot deel van het proefschrift gaat over de rol van de overheid... en het bedrijfsleven, maar ook vooral van de overheid... bij die arbeidsmigratie. Nou, Dat is natuurlijk precies wat we willen weten. Wat valt er te leren? Hoe moet de overheid omgaan... met de komst van nieuwe gastarbeiders? Maar we gaan eerst even luisteren naar wat Asje nou precies ook weer zeggen. zei.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 Ja, niet in naviteit, naïviteit vervallen, realistisch zijn, in goede banen leiden. Al dus, minister Asscher in reactie op het WRR, het Wetenschappelijke Regeringsraad, rapport van afgelopen najaar. En in dat rapport werd letterlijk gewaarschuwd voor de herhaling van de tragiek van de gastarbeidersgeschiedenis uit de jaren 60 en 70. Uh, de minister sluit zich daar helemaal bij aan. Tesseltje de Lange, heeft hij een punt? Herhaling dreigt? Um, nou, ja, je kan dat niet zo zwart-wit uh, zeggen als hij doet. Uh, er is heel veel anders aan de vormen van arbeidsmigratie... die we toen hadden ten opzichte van wat nu. Um, en dan heb ik het met name over het juridische kader ook. De arbeidsmigratie van vandaag, de dag van de Roemenen en de Bulgaren. Um, zij hebben vrij verkeer van werknemers, dat is Europees geregeld. En als we naar de um, geschiedenis kijken, dan zien we in de naoorlogse arbeidsmigratie... in eerste instantie vooral arbeidsmigratie van mensen die niet zo'n vrij verkeer hadden. En met dat vrije verkeer niet de mogelijkheid hadden om te pendelen. He, het begint met de Italianen, met de Spanjaarden, die zijn later wel hebben ze dat vrij verkeer gekregen, maar niet meteen. En dat, dat maakt toch wel een groot verschil... ten opzichte van de positie van de Roemenen en de Bulgaren. Nou, ook, ook, ook een verschil voor de positie van de overheid. Want bij vrij verkeer is het natuurlijk veel moeilijker... om te zeggen, jullie moeten inburgen, jullie moeten integreren. Dat is één probleem wat je aankaart. En ik geloof dat een ander probleem is dat hij bang is voor... laten we zeggen dat de mensen tegen wat wij vroeger noemden... toen we nog allemaal Marxisten waren, hongerlonen... Uh, voor lage lonen onder... De, de markt gaan werken en dus valse concurrentie aan doen. Dus dat zijn twee nogal grote problemen. Heeft als je daar wel een punt. Integratie kun je niet afdwingen? Hoe dan wel? Ja. En. Protectionisme zou eigenlijk er moeten zijn in die zin dat je zegt: nou ja, goed, wat doen we om te voorkomen dat ze niet onder de, de, de arbeids, normale arbeidsnormen ja. gaan werken? Ja, het zijn inderdaad op zich twee belangrijke punten. Om, uh, om uh, dat, he, dat minister, als je daar naar kijkt, dat, dat is prima. Met betrekking tot dat eerste, dat integratie. Um, ja, je kan dat niet afdwingen, um, want dat mag niet van diezelfde Europese regels. Maar dat wil nog niet zeggen dat je mensen niet kan uh, assisteren, faciliteren. Um, en dan gaat het niet alleen om de mensen zelf, maar ook de werkgevers en de gemeente waar mensen komen wonen. Dat je daar ook als nationale overheid um, uh, ja, bij betrokken bent en helpt bij het integreren. Ik vind dat de minister het nu de bal, um, en dat, dat past een beetje bij dit kabinet... He, de bal bij de burger leggen. Nou Zo wordt de bal ook uh, bij uh, de Roemenen en de Bulgaren gelegd als bij alle mensen die naar Nederland komen om te integreren... ook bij mensen die hier als vluchteling komen... of in andere uh, contexten uh, integreren. Dat doe je maar zelf, dat betaal je maar zelf. En uh, sommigen kunnen we dat verplichten, de Roemenen en de Bulgaren niet. Maar echt helpen daarbij gebeurt niet. En ik denk dat hij daar um, juist een fout maakt die hij... Op basis van het verleden niet zou moeten maken. Ja, want de praktijk is nu: ik las gisteren nog in de Volkskrant een groot stuk over uh, een buurt in Den Haag, een Transvaalbuurt, geloof ik, het, Paul. Je kent dat ongetwijfeld wel. Nou, dat zat dus vol met Roemenen en Bulgaren die tegen waanzinnig hoge huren onderhuren. Uh, ja, dan is de harde praktijk natuurlijk dat van integreren niks terechtkomt. Je bent dan ja. al blij als je, je hoog boven water houdt. Dus wat zou je over het, uit het verleden kunnen leren in dit opzicht? Um, nou Minister, Asje dan. Uh, ja. Um, uh, nou, wat je al zegt. Van Zelf hebben ze in feite geen, geen cent te makken... om ook nog geld uit te geven aan een integratietraject of aan een vrijwillig te volgen taalkursus... dat betekent dus dat dat niet iets zou moeten kosten. He, als je mensen ontvangt in je samenleving... en kennelijk nodig hebt op je arbeidsmarkt... want er is werk, he, daar kunnen we het zo over hebben... van wat voor werk is dat dan en hoe zit dat dan met dat loonniveau? Maar kennelijk is er werk voor hen, anders um, zouden ze hier niet uh, zijn... zouden ze het helemaal niet het hoofd boven water houden. Um, nou, dan hebben wij ze nodig. Dan moeten wij dus, als zij in ieder geval korte termijn, belang voor onze arbeidsmarkt inhouden... zullen wij ook in hen moeten investeren... door die cursussen um, niet zoveel te Dat laten kosten. Dat is een simpele les, maar wel een les die kennelijk makkelijk vergeten wordt. Ja. Uh, ander iets is natuurlijk dat soort werk. Wat, wat voor soort werk hebben we het eigenlijk over? Doet dat ook denken aan het de soort arbeid die de gastarbeiders vroeger deden? Ik had je aan het telefoon en toen had je het over appeltjes van Albert Heijn to go. Leg eens uit, wat je, ik ben weer helemaal kwijt. Maar wat was het? Ja. nou, wat, um, uh, uh, wat het aardige is, is uh, als je gaat kijken naar het soort werk dat arbeidsmigranten deden. die in de jaren zestig uh, kwamen. Uh, als we naar de, de, de Italianen en de Spanjaarden keken dan kwamen die bijvoorbeeld voor de mijnbouw, voor de textiel... Um, uh, voor sectoren die, en, en banen uh, die er nu niet meer zijn. En um, uh, veelal laaggeschoolde arbeid, um, waar op dat moment... en dat blijkt eigenlijk wel uit alle uh, onderzoeken die daarover zijn... zijn er niet veel meer die erover zijn... is van ja, dat was ook werk wat Nederlanders op dat moment niet meer wilden maar doen. Ze kregen wel een fatsoenlijk loon. In die tijd kregen ze wel een fatsoenlijk loon. Ja. En Peter en, kan ik, het weten. Peter komt ergens onder de Ik kom het erbij. Dus die, die namelijk. Het, ja, ja. ja. ja. De, ja. Um, uh, het, het regime waaronder ze destijds kwamen, de wervingsovereenkomsten um, uh, op grond waarvan zeg dat loonniveau werd afgesproken, hield inderdaad een bepaling in um, dat er cao conform betaald moest worden. Helemaal waar. Kijken we nou naar nu, ja. dan zie je dat ze wel ook weer komen voor ongeschoolde arbeid, voor arbeid waarin de regel Um, uh, Nederlanders niet uh, meer voor het borren uh, zijn. Um, en waar zit dat dan uh, onder andere in? Het gaat vaak denk ik om, om uh, zeg de flexibele arbeid. Dus het zijn, het zijn geen vaste contracten. Dus het biedt niet veel werk. Het woord tijdelijk is vrij belangrijk ja, in deze. Tijdelijk, Tijdelijke arbeid. Ja, dat, dat, nou ja, ja, dat de tijdelijk wordt in allerlei contexten gebruikt. Maar in ieder geval zou ik het hier in ieder geval over flexibele arbeidsrelaties willen hebben. Dat, dat was destijds. Op papier ook wel zo, maar toen was er veel meer ruimte... voor verlenging van tijdelijke contracten... tot uiteindelijk een ja. veel permanentere en, maar, maar, arbeidsrelatie. Maar, maar, wat voor dingen denk je? Bedoel je dan dingen als plukken in de kassen of persen ja. steken? Dingen ja. die echt seizoensgebonden zijn? Um, ja, maar um, veel van dat... Kassenwerken is helemaal niet meer seizoensgebonden. Ja. Als je naar de champions kijkt, die business die draait het hele jaar door. Dus er is genoeg plukteelt in Nederland... wat niet meer seizoensgebonden is, maar wel laaggeschoolde arbeid. En wat misschien wel aardig is, is om inderdaad die koppeling te leggen... van hoe zat dat nou met dat loonniveau? Hè? Want dat is ook wat Ascher die, die heeft het hele tijd over oneerlijke concurrentie... Ja. op uh, uh, arbeidsvoorwaarden. Nou, ik, ik vind dat we voorop moeten stellen dat, een, dat er... Eerlijke concurrentie is op dit terrein en oneerlijke. De eerlijke concurrentie, daarmee bedoel ik dat het in ieder geval legaal is hoe er gewerkt wordt. En dat betekent dat mensen als zelfstandigen, uh, dus mensen uit Polen, Roemenen, uh, Bulgarije, die kunnen um, als zelfstandigen in Nederland werken, dat staat het Europees recht toe, en dus ook zelf hun prijs bepalen. Want we hebben geen regels die zeggen... een zelfstandige moet voor een bepaald tarief werken. Dat is legale arbeid. Oké, okay, dus dat zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Eigenlijk. Als de minister zegt, we moeten voorkomen... dat ze voor lagere lonen gaan werken... dan praat hij eigenlijk iets wat hij niet kan waarmaken. Heeft het eigenlijk Als het iets over, over zelfstandigen verhaal? gaat, niet. Nou, dat heb je dus de afgelopen zeven jaar... Was er een, waren er overgangsmaatregelen... voor de toegang van werknemers. Maar die overgangsmaatregelen waren er niet... voor de toegang tot de... Nederland Voor zelfstandigen. Dus daar is enorm mee geworsteld. En, en ja, er worden ook, um, uh, daar zijn ook constructies. Hè? Dus het is een grijs gebied waar zeker ook mensen als zelfstandigen gepositioneerd worden. Maar, <kijkt> maar we eigenlijk met z'n allen, en dat heeft de, de inspectie van, van het ministerie ook vaak genoeg gedaan door boetes op te leggen. Gezegd van nee, dit is helemaal geen zelfstandige. Dit is het loon. Dienst of zou het moeten zijn en dus wordt er te weinig betaald. Dus daar wordt, wordt wel degelijk op gehandhaafd. Maar het is niet per definitie allemaal illegaal. En ik vind, vind het lastig dat als je eigenlijk door het altijd maar over oneerlijke concurrentie te hebben, in feite alles. Um, uh, zwart, grijs en wit... Ja. Uh, onder één noemer. En laat eigenlijk een stuk van de, van de werkelijkheid weg. Ja. Heel even nog uh, die appeltjes. Wat, ja. Hoe was het nou met die appeltjes nou, van Albert ja. Nou ja, de, uh, die appeltjes die worden geschild... en, en uh, uh, gesneden... en in een zakje gedaan in, in loodsen waar veelal Oost-Europese vrouwen... Uh, dat voor ons doen. En um, je kunt je afvragen... of dat het soort werk is... Um, wat we over dertig jaar... in Nederland nog hebben... of moeten willen hebben... Um, en of je dus mensen hierheen haalt voor werk... Wat, waarvan we eigenlijk wellicht wel kunnen voorzien... dat het op termijn gaat verdwijnen. Net zoals we destijds um, uh, Italianen, Turken, Marokkanen... naar Nederland hebben gehaald voor werk... waarvan we toen ook al zeiden zelfs... deze bedrijfstak uh, redt het niet zonder arbeidsmigranten. Dan gaan we failliet. Dat willen we niet. We willen die bedrijven houden. Dus komen arbeidsmigranten. Nee. Nou... Daar zit denk ik een... Ja. een... Maar, maar zelfs als je denkt dat het tijdelijk is... de gedachte destijds was die mensen komen, tijdelijk. Volgens mij is dat de gedachte nu weer. En dat is een... Nou ja, nu kan je fout. dat niet denken. Want ja. ze hebben vrij verkeer van werknemers. Ja. Zij mogen zelf beslissen hoe tijdelijk ze zijn. He, je, hebt, je hebt allerlei... Je hebt pendelaars. Uh, het is natuurlijk ook veel makkelijker om heen en weer te, te reizen. De, uh, vandaag de dag dan vroeger. Uh, en ze hebben het recht om te gaan en te komen... Um, uh, zolang ze... He, uh, in feite ja, niet, niet crimineel worden en hun eigen broek ophouden... Um, heb je als Unieburger dat geldt voor ons ook. Wij kunnen ook allemaal naar welk land van de EU ook gaan... om te kijken van wat kunnen we daar doen. Dus die vrijheid hebben de Roemenen en de Bulgaren... die vrijheid hebben de Italianen en de is gekregen... maar die hebben de Turken en de Marokkanen nooit gehad. Ja, want, want laten we eens even luisteren naar hoe dat, hoe dat destijds ging... als het gaat om... Turken en Marokkanen, want dat is eigenlijk het verleden... waar steeds naar verwezen wordt als je verwijst naar het verleden. Althans, wij nemen allemaal aan dat hij dat bedoelt... hoewel dat niet ja, dat letterlijk doet. zo gezegd is, maar daar gaan we maar even van uit. Maar laten we even naar, naar zo'n moment gaan dat, dat dat zichtbaar en hoorbaar is. En dan gaan we naar het selecteren van gastarbeiders in 1969... ergens aan de rand van Marokko, geloof ik op de grens van Marokko en Algerije. En daar is jawel, daar is Jaap van Meekeren aanwezig... met Averhoogs Televisier. en die interviewt Simon Evert-Jongejan uit Sliedrecht. En Simon Evert-Jongejan uit Sliedrecht... werkt daar voor het ministerie van Sociale Zaken... als selecteerder van arbeidsmigranten. En dan vraagt Jaap van Meekeren... is dit, want Jaap was een harde journalist... is dit niet gewoon slavenhandel? En dan gaan we nu luisteren hoe... laat ik nog één keer zijn naam zeggen... Evert-Jongejan, et cetera, daarop reageert... Op een buitenstel, meneer Jonge-Jan, maakt uw werk een bijzonder moeilijk indruk. Het lijkt, ik zou bijna zeggen, alsof je op een slavermarkt staat. Dat is geheel niet waar. Uh, per slotverrekening uh, moet u ook een positieve kant zien van de mensen die ik aanneem. Na weliswaar een scherpe selectie. Maar dat is ook in Nederland. Iedereen die solliciteert voor een betrekking uh, wordt in Nederland helemaal psychotechnisch gekeurd. Enzovoort, enzovoort. Ik heb de middelen die ik heb, die zie heb, hebt u gezien en dat is mijn intuïtie en mijn ervaring en dat is misschien wat scherp ik moet het scherp spelen momenteel behandel ik uh, de aanvragen van uh, misschien een fabriek van twee lasters van een uh... Uh, een klassificeerbedrijf van tien uh, klassificeerders... van uh, een betonfabriek van zes man... van een steenfabriek van tien man... en van een vleeswarenfabriek fabriek van twintig man. Dat is een nabestelling. Twee weken geleden heb ik er 24 voor uh, geworven. En men was tevreden en wilde meer. Ja, het was een nabestelling. <laughs> ja, een, een nabestelling. Uh, maar, uh, Tesseltje de Lange, waar het <coughs> om gaat is... Dus, hoe werden die mensen geselecteerd? Is dit een betrouwbaar <coughs> fragment, denken we? Ja, ja, ik denk het wel. Ik heb archiefonderzoek gedaan... en veel um, telexen of, of, of telegrammen destijds gelezen... van dus dit soort selecteurs in uh, uh, nou, herkomstlanden. En um, uh, wat, wat me daaraan opviel, is dat er toch op een gegeven moment een, een uh, noodkreet kwam van, van een selecteur. Die zei van ja, als jullie willen blijven... Uh, of blijven verlangen dat ik uh, uh, mensen selecteer die kunnen lezen en schrijven... dan heb ik niemand voor jullie. Dus kunnen we die eis alsjeblieft laten vallen... en dan kijk ik gewoon of ze sterk genoeg zijn en goede tanden hebben. En um, dan um, uh, selecteren we die. En daar is uiteindelijk ik um, uh, nou, weet niet helemaal zeker hoe dat gegaan is... maar groen licht voor gekomen. Dus de werving ging erg op de fysieke arbeid die men zou komen uh, verrichten. En andere landen... Uh, Duitsland hield veel langer vast aan, aan dat, dat vereiste van gealfabetiseerd zijn. Maar Nederland liep telkens een beetje achter de feiten aan. Dus dan waren de goede zeg al weggehaald. En um, zeiden de Nederlandse selecteurs van nou, dan doen we het zo. Maar die van ons hadden goede tanden. Ja, en een sterke rug, ja. ja. Ja, ja. En, en, en dat is ook... Ik wou zeggen dat is ook waar. Maar dat is nee, natuurlijk maar... een, reëel, een reëel probleem. Want je schept je eigen integratieprobleem ja. 100%. Ja. Ja. En het soort werk. Waar, dat, we hoorden hem daar ook iets over zeggen. Ik geloof dat hij iets had over klassificeerde lassers, Mensen voor een steenfabriek. Dat is allemaal eindelijk werk. En dat dat menen we ook wel te weten. Maar het is interessant. Is dat nu eigenlijk weer hetzelfde. Werk om de gaten te vullen die in Nederland vallen. Ja. Is, is dat een constante? Wat we ook... Wat uiteindelijk hoort bij die arbeidsmigratie? Nou, het is. Wat ik. Um, volgens mij is daar nooit onderzoek naar gedaan. Maar dat zou ik wel heel interessant vinden. Is. is een, een, uh, het, het, als er dus dit soort werk is. Waar, waar de gaten gevuld worden door arbeidsmigranten. en als het, de gaten steeds groter zijn. en eigenlijk overwegend arbeidsmigranten zijn die een bedrijf. Uh, uh, ...staande houden... Um, um, ...is er dan nog wel plek... ...voor dat bedrijf of die sector... ...in Nederland. Um, want kennelijk is het dus niet te doen... ...naar um, ja, de, de, de maatstaven... ...die we hier hebben. Zijn Mensen die hier leven willen het werk niet doen. Um, dat... Um, uh, nou, dat zou kunnen betekenen dat we ook nu zouden moeten kijken... van, nou, de sectoren waar arbeidsmigranten het meest actief zijn... zijn dat sectoren waarvan we eigenlijk nu kunnen voorzien... Nou, dat zei ik eerder al, over 20, ja. 30 jaar hebben we dat werk hier Want niet er meer. Er zit niet alleen een bedrijfsbelang aan... maar er zit ook een integratiebelang aan. Want op het moment dat je mensen ergens laat werken... waarvan je eigenlijk al weet, over vijf of zes jaar houdt het op... dan staan die mensen met lege handen, ja. zonder werk en zonder ja. toekomst. Ja. Wat valt er dan nog te integreren? Ja. Nou ja, dat, Tof, is... dat is toch het kern... Of keren, maar dat is wel het probleem wat we ons ja. boven het hoofd hangt. Nou, en dan is misschien wel aardig de, de, de link naar die tijdelijkheid. Hè. Wat het voordeel is van, van, van de Europese Unie... is dat je dan kan hopen dat mensen niet in Nederland blijven... als ze hun baan kwijt zijn, maar terug naar huis gaan. Dat, dat, die kans is wel groter. Uh, en je ziet ook bij de Italianen dat daar verhoudingsgewijs... veel meer mensen van teruggekeerd zijn dan van de Turken en Marokkanen. En, dat, en, en hoe kwam dat? Omdat, dat Italië Omdat een je beter... kan pendelen... En kan pendelen omdat het ook prettiger was, zeg maar, sociaal-economisch in Italië... of was het alleen maar kunnen pendelen? Um, kunnen pendelen en doordat Italië al vanaf het begin bij de uh, Europese gemeenschap okay. zat... zal dat natuurlijk ook een economische betekenis zijn geweest voor Italië. En dat zie je nu ook al bij de Polen. Het gaat economisch al beter in dus Polen. Het, en dan is de kans dat het op en neer gaat. En, ja. en dat is een, een veel belangrijkere les misschien dan uh, de fictie van integratie omhoog houden. Um, nou, ja, je kan je daar niet helemaal blind op staren. Want dan zou je inderdaad um, uh, terecht kunnen doen. Want als je doet en zegt van nou ja, we, we hebben de EU dus tegen de tijd dat er hier geen werk meer is. Dan vertrekken ze wel weer. Dat weet ik niet zo zeker. Dus ik zou niet om die reden zeggen van nou dan stoppen we maar geen tijd en moeten meer in die integratie. Ja, is het misschien niet zo dat de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap in Nederland een veel groter absorptievermogen heeft voor mensen die... Ja. De gemeenschap zelf bedoel je? Ja, de gemeenschap zelf. Dan uh, de Italiaanse of de Griekse of de Spaanse. Uh, los nog van de Roemeense of de, of de Bulgaarse. Die eigenlijk helemaal nog, als, nog niet bestaan eigenlijk als gemeenschap. En maar die Turkse en die Marokkaanse juist heel erg nadrukkelijk wel. Met moskeeën en... En hun ja, infrastructuur. Is, ja, dat is allemaal nu. Maar als we teruggaan naar het moment dat ze kwamen... en dan zitten we eigenlijk te kijken naar de periode voor 1973... voor de oliecrisis. Um, toen werden ze ook geworven voor tijdelijke mm -hmm. arbeid. En met de komst van die oliecrisis... was op dat moment, hielden hun banen op. En was de keuze voor Italianen ga ik terug, ja of nee? En zijn Italianen teruggegaan. Maar Turken en Marokkanen konden die keus niet maken. Want als zij ja, ja, zouden zeggen, is... ik ga terug naar Turkije, dan was alles wat ze eventueel in Nederland hadden opgebouwd, was, was weg. En ja. de economie in Turkije was toen ook niet dusdanig, dat je zou zeggen, ja. en wij boden hun toen een WHO-uitkering. Ja. Want het was in Nederland ook not dan om, er is wel gesproken over vertrekpremies en dergelijke, maar dat was mm -hmm. allemaal not dan in de jaren zeventig. Dus um, er is toen besloten, ze blijven en um, ze krijgen een wo uitkering voor een heel groot deel. Um, ja, en dat is, um, van daaruit uh, is inderdaad dat, dat die samenleving, uh, uh, die sociale structuur ontstaan, ja. waar u het over heeft. Mm -hmm. Maar als je het vergelijkt naar 1970 uh, uh, een Marokkaanse arbeider en uh, 2014 een Roemeense arbeider, dan kan je dat in feite niet vergelijken omdat ze in zo'n ander... Okay. Uh, uh, het, is, het is nog maar de vraag kwamen. of dat kader wat toen ontstaan is, nu weer zou ontstaan. Weer ja, ontstaan. Ja, Goed, nou, Tessertje De Lange, heel kort. Uh, jouw advies aan de minister? We hebben het uiteindelijk al gegeven, maar in een paar woorden nog even: inzetten op technologische, technologische verbetering, zodat die banen wellicht ook eerder. Verdwijnen, want dan heb je minder arbeidsmigranten nodig... en dan hoef je minder te investeren in... waar er moet geïnvesteerd worden in, hun integratie. En niet alleen van de nieuwe arbeidsmigranten... maar wat mij betreft ook de kinderen en de kleinkinderen... van de oude arbeidsmigranten. Want die, als er al iemand te dupen is van de komst van de Roemenen en Bulgaren... zijn er juist de... Tweede, derde generatie. En daar moeten we op inzetten. Want dat zijn onze Nederlanders inmiddels. En daar die moeten het zijn we Het Of Marokkanen en Turken, etc. Het zijn gewoon ja. Nederlanders. En daar moeten we op inzetten. Nou, Tessel Lange, uh, hartelijk bedankt. Heel helder. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, Dan gaan we nu naar, ik geloof toch nog naar nou, uh, ja, wat Guido, was het? Guido van Hengel, uh, Die hangt nu aan de telefoon. En het ging om Cavrilio uh, Principe. Die maar liefst, uh, zo werd deze week bekend, twee standbeelden krijgt: één in Sarajevo en één in Belgrado. Hoe kan het, Guido van Hengel, goedemorgen? Goedemorgen, zeg ja. gewoon ja. dat? Hoe, hoe is dat mogelijk? Dat iemand die wij toch zien als uh, degene die door een moord... min of meer de aanstichter van de Eerste Wereldoorlog is geweest... zo vereerd wordt? Uh, nou ja, het is natuurlijk een help in de uh, Servische geschiedenis... of eigenlijk ook in de Jugoslavische geschiedenis, dus ja... Als mensen decennia lang is verteld dat uh, Gavino Principe dus een held is... een strijd voor de oprichting van Joegoslavië... dan wordt het lastig om dat in een andere context te zien. Of tenminste, dat gaat, dat gaat niet zo een, 1, 2, 3. Ja, maar het is, het is uh, niet zo dat er ergens in uh, huidig Bosnië of Servië iemand zegt... Uh, weet je, het is honderd jaar geleden uh, in de rest van Europa herdenkt men dit... Als een drama deze oorlog zou het misschien wel niet het goede moment zijn. Dat daar is helemaal niet aan de orde, of is het juist omgekeerd? Nou, ik, uh, ja, ik denk dat die twee standbeelden ook een iets andere context hebben in Bosnië. Ik denk dat het iets meer ook een uh, lokale aangelegenheid is. Want in de Bosnische Serviërs, de Bosnische Kroaten en de Bosnische Moslims zijn al eigenlijk vanaf de jaren negentig bezig om een soort van wedstrijd te houden. wie de meeste standbeelden neer kan zetten. En uh, ja, die gaan wel over de geschiedenis, maar over het nu. Van, uh, dan wordt er nog eens een keer een territorium afgebakend, of nog eens die identiteit verstevigd. Er een kerk neergezet, een moskee neergezet. Dus ik heb het idee dat die principe meer een soort van. Ja, dat klinkt een beetje cru, maar een beetje de burenpest is. In dit geval van de Bosnische Serviërs. Dit is een wedstrijdje. Ja, een soort van wedstrijdje. Ja, ja, want het is ook zo dat dat standbeeld komt niet in, uh, op de plek waar het allemaal uh, heeft plaatsgevonden, maar ergens in uh, Oosterje, in de Servische enclave. Want, in het gebied waar, waar principe die moord pleegde. Dat is nu Bosnisch, uh, Moslim en Kroatisch gebied. Dus ja, daar komt het niet uh, ter sprake dat daar een standbeeld komt. Ja, ja. Er we, was uh, trouwens ook sprake van dat er een standbeeld voor Frans Ferdinand zou komen. Dus ik denk dat het ook een reactie is daarop. Oké, okay. <tie> dit is de vertaling die we tot nu toe misten. <tie> ja. ook, ook, ook in Sarajevo <tie> Nou ja, ja. <tie> daar was sprake van. Ik denk, ook, ik denk ook dat deze standbeelden er uiteindelijk ook niet komen. Het gaat meer om... Uh, ja, een blaf van de honden bij het. Die die Frans-Verdinand. Daar wordt al heel vaak over gesproken dat er een standbeeld kwam. Maar dat is al een jaar geleden gelanceerd. En ik heb hem nog niet gezien. Dus ik weet ja, ja, niet wat er allemaal komt. Ja, maar goed. Aan de ene kant uh, heb je nu de ontwikkeling... dat, dat, dat Servië en Bosnië uh, de, uh, die willen integreren in Europa. Mm -hmm. Maar daar ze to worden toch dit soort standbeelden neergezet. Ligt daar een, een soort frustratie onder... die, uh, die destijds uh, ook bij principe leefde? Um. Nou oh, ja, wil, ik weet niet of Prinsen wil integreren in Europa natuurlijk. Nee, is maar, dus nee, ik, ik, ik, nee, ik bedoel juist dat het tegengestelde is dit. Ja, ja nou ja, dit, uh, ik denk Servië, als we dan over het andere standaard hebben, dat standbeeld dat in België zou komen. Ik denk dat dat wel ook te maken heeft met een, uh, een bepaald offensief. En dat klinkt misschien een beetje raar in onze oren, maar Servië wil heel graag dat er goed gedacht wordt over Servië en... Uh, er is al een hele tijd een discussie gaande over dat westerse historisch. En dan misschien het beste voorbeeld is Christopher Clark, het boek van de Sleepwalkers. Misschien kennen, de, dat kennen jullie dat ook, denk ik. Slaapbandelaars de, uh, in het Nederlands uh, vertaald, bekende ja. boek, ja. Uh, ja, uh, dat wordt uh, zeer aangevallen in Servië. Van ja, want we krijgen opnieuw de schuld uh, van de Eerste Wereldoorlog in de schoenen geschoven en daar moeten we iets tegen doen. Dus uh, ze zetten het standbeeld neeren. van het principe neer. Ja, ja. Dat, kan, dat kan inderdaad door alles uh, vergroeilijken, maar ze, ze hebben de voor aanval inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, aanval is niet altijd de beste verdediging, geloof ik. Hè? Nee, nee. Nou ja, ik, ik, ik, ik was verbaasd trouwens. Want ik las een interview met Christopher Clark... dat hij nu voor zijn de Duitse vertaling van zijn boek... ...besloten heeft om alle verwijzingen... ...naar principe als terrorist te veranderen... ...door het woordje uh, attentaten... ...dus aanslagpleger... ...omdat hij zei dat, hij dat, uh, dat het dermate gevoelig lag in Servië ...dat hij besloot daar toch... Uh, ...wat veranderingen aan te brengen. Dus ja, het werkt wel misschien. Ja, dus, dus met andere woorden... Onze, ...onze vanzelfsprekende gedachte... ...dit is een terrorist waar we zoals wij er al... ...laten we voor het gemak zeggen... ...honderd jaar tegen aankijken... ...dat is in het gebied zelf... ...honderd jaar totaal omgekeerd geweest... Ja. Ja, ja, zeker. hij ja, ja, ja. vrijheid voor de vrijheid van het volk en Er stond vroeger ook een sta, nou, niet een stander maar een soort van herdenkingsmonument in Joegoslavië in, uh, in Sarajevo. Toen het nog uh, communistisch was. En daar stond ook op de sokkel, of in ieder geval op de plakkaat: hier schoot Gavrilo Princip ons volk naar de vrijheid. Zo. En, en zo, nou, werd, die, het, uh, ja, en zo werd het geleerd op school. Ja. En, en, en die tekst kan er gewoon weer bij. Ja, precies. Zo staat het beeld. straks weer: Guido van Hemel. Uh, heel hartelijk dank voor deze toelichting. Ja, ok. ja, Goed, het is alweer half elf geweest. Hoogste tijd voor de column uh, Vandaag, zoals ik aan het begin van deze uitzending al zei, weer terug van weg geweest. Oud-Rusland-correspondent en schaakverslaggever Alexander Munninghoff. Alexander, ga je gang. Dankjewel. De moker waarmee vorige maand in Kiev de granietenkop van Lenin. toen die in standbeeld van zijn sokkel was getrokken. aan Diggelen werd geslagen. werd eerst gezegend door een priester van de orthodoxe kerk. Dat lijkt een overzichtelijke mededeling. Je ziet de demonstrerende massa juichend... het beeld van de gehate Sovjet-leider om en een priester is er als de kippen bij... om deze uiting van de volkswil de zegen te geven. Met westerse ogen is dat beeld gemakkelijk te accepteren. Maar de werkelijkheid is veel gecompliceerder. Het Lenin-beeld is door een betrekkelijk kleine groep ruilschoppers vernield... en de brokstukken zijn inmiddels alweer bijna uitverkocht... zoals dat in de tijd met de Berlijnse muur ook gebeurde... En een recente enquête leert dat een meerderheid van de Oekraïense bevolking tegen die actie was. En die priester was inderdaad van de orthodoxe kerk, maar dan wel van het patriarchaat Kiev. Dat al jaren op ramkoers ligt met het patriarchaat Moskou. Van diezelfde orthodoxe kerk. En dat patriarchaat van Moskou dat wordt door een ruime meerderheid van de Oekraïners als leidinggevend beschouwd. Erg ingewikkeld is allemaal. We staren ons blind op de demonstraties in Kiev... waar op het Maidan Nezalejnasty, het onafhankelijkheidsplein... tal van groepen die onderling weinig tot niets met elkaar te maken willen hebben... de show proberen te stelen. Wat drijft de demonstranten? Eurofilie is de wat al te gemakkelijke conclusie van de westerse tv-kijker... die er voetstoots van uitgaat dat het lidmaatschap... voor die achtergebleven Europese, Oost-Europese sloebers... toch iets heel begerenswaardigs moet zijn... Maar ook daar spreken de enquêtes een andere taal. Voorstanders van een EU-lidmaatschap vind je in meerderheid... in het westelijke, ooit door Polen beheerste deel van het land. Een kleine minderheid van de bevolking... dus spreek je toch al gauw over iets als 18 miljoen mensen... ziet niets in een EU waarin, kijk maar naar landen als Roemenië en Bulgarije... een derde rangs lidmaatschap onvermijdelijk lijkt. Van een eensgezind volksverlangen naar Brussel is in elk geval geen sprake... Veelzeggend is dat de EU-vlag, die aanvankelijk tijdens de demonstraties in Kiev het onafhankelijkheidsplein domineerde, nu op de achtergrond is gedrongen door de blauwgele nationale Oekraïnse vlag. Een niet mis te verstaan teken dat de inzet van alle betrokkenen in werkelijkheid een machtsstrijd geldt, die tenzij de noodtoestand wordt uitgeroepen en de tanks op de kruispunten verschijnen, de komende maanden de gang van zaken in Kiev en de rest van het land zal bepalen. Het gaat tussen een paar figuren die uit het niets het politieke toneel in Oekraïne hebben betreden. Ze zijn stuk voor stuk ambitieus tot in hun haarwortels. Vitaly Klitschko, de leider van de nieuwe partij Oudar wat slag of stoot betekent, heeft zelfs afstand gedaan van zijn wereldtitel zwaargewicht boksen, om zich geheel aan de Oekraïnse politiek te kunnen wijden. Hij wil volgend jaar kandidaat zijn voor de presidentsverkiezingen die dan in 2015 op de agenda staan. Maar ook Arsenij Yatsenyuk van de Batkivchina partij dat is de vaderlandpartij, wil dat. Hij heeft de plaats ingenomen van de fameuze Julia Timoshenko, die in de gevangenis zit. En wat hem, Yatsenyuk, waarschijnlijk heimelijk denk ik goed uitkomt. En Alek Tjagnybok van Swaboda, een radicale partij die een beetje aan onze PVV doet denken, wil dat ook. Die wil ook president worden. En Janukovic, de huidige president, wil aanblijven. Allen zijn ze bereid ver te gaan om hun doel te verwezenlijken. De sfeer is sinister geworden met s nachts rondwarende knokploegen en gewonde demonstranten die met geweld uit ziekenhuizen worden weggesleurd. Steun en erkenning uit het buitenland, Rusland of de EU... is voor alle betrokkenen essentieel. Dus proberen ze zich gunstig te profileren. Mutatisch-mutandisch vergelijkbaar met de tientallen... rivaliserende rebellenclubs in Syrië... die alle proberen het keurmerk van de ware oppositie te verwerven. Het is moeilijk en gevaarlijk om in die melee partij te kiezen... En het verbaast mij dan ook dat onze minister van Buitenlandse Zaken daar in Kiev opbeurende woorden tegen de tentjesbewoners heeft gesproken. En hetzelfde oordeel heb ik over de europarlementariërs die daar de boel komen opjutten. Oekraïne is naar mijn idee een land in ontbinding. Het stevend af op een tweedeling tussen het pro-westerse oude Poolse gedeelte te westen van de Dnieper, de gigantische rivier die het land doorklieft, en het voornamelijk op Rusland georiënteerde oosten. Het heeft er eigenlijk altijd in gezeten. De grens tussen Europa en Rusland loopt nu eenmaal door Oekraïne. Er zijn honderden dorpen en steden aan te wijzen... waarin een katholieke kastjol en een orthodoxe gram... in beide woorden betekenen kerk... het overgangsgebied tussen de beide religies en bijbehorende culturen markeren. En dat houdt meteen in dat een integrale abrupte overgang van Oekraïne naar hetzij de EU, hetzij Rusland, uitgesloten is. In welke variant ook zal er steeds een onhanteerbare, ontevreden bevolkingsgroep overblijven. Een burgeroorlog ligt dan op de loer. Een ontwikkeling waar wij ons beter niet mee kunnen bemoeien. Ja, Nou ja, dit is natuurlijk een prachtig verhelderend lesje en dat bedoel ik niet... Het verklein natuurlijk heel anders dan ik het zeg. Uh, actuele geschiedenis. En Karel de Grote zou dat land ook niet bij elkaar houden, denk ik. De heil hield wel veel bij elkaar. Ja. Dat moet wel gezegd worden. Ja, goed. Ja, we gaan het over Karel de Grote hebben. En als inleiding daarop laten we een kort fragmentje horen... uit het jeugd-tv-programma Het Klokhuis... waarin twee jaar geleden de grote Karel de Grote quiz werd gehouden. Karel de Grote is dus de baas over een erg groot gebied... Daarom heet hij dus Karel de Grote. Maar hij is zelf ook groot. In de middeleeuwen zijn de mensen gemiddeld 1,60 meter. Hoe groot is Karel zelf? A. Karel 1,70 meter. B. Nee, Karel 1,80 meter. Of C. Karel was 1,90 meter. Tja. Dat was een van de vele quizvragen. Uh, Alexander, wat denk je? A, B of C? Ik dacht 1,84 meter. 84. Ja. Ik, heb, ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik de laatste quiz nog een keer voorbij heb zien komen op, uh, op tv. Maar... Nou, Peter Raad, spreek het verlossende woord. Nee, ik dacht inderdaad dat hij 1,84 was. Wat voor die tijd heel erg groot was. Ja. Ja. Ja, ja, die 184, dat werd deze week bekendgemaakt, ja. Door een uh, befaamde ja. uh, Zwitserse professor, Frans Rulli. En uh, die had dat weer ontdekt op grond van uh, het onderzoek aan het scheenbeen van de kaart. Oké, okay. daar heb ik, kan ik geen uh, uitspraak over doen. Dat ja. soort technieken beheers ik niet. En is eigenlijk heel betrouwbaar, want die Rulli is niet de eerste, de beste. Die heeft ook de ijzer mummie Ötzi onderzocht, en oh, ja. dan ben je, dan ben je nee. wel goed, iemand, dan denk ik ja. Dat, ja. dat we in goede handen dus dit zijn. Dit is waarschijnlijk gewoon waar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Trouw, trouwens, dat de andere wat gezegd werd... dat in de, in de middeleeuwen was men gemiddeld 1,60 meter... in de tijd van Karel de Grote was men iets langer, hè Peter? Ja, in de vroege middeleeuwen blijkt nu... de, de, de, de laatste 20 jaar is archeologie ook tot de vroege middeleeuwen... is heel belangrijk... En mijn gravenvelden die daar gevonden worden, blijkt uit dat mensen in de vroege middeleeuwen groter waren dan zeg, na 1100, 1200. Om, waarschijnlijk omdat ze een veel gevarieerder dieet hadden, mm -hmm. dus beter gevoed waren. Ja, misschien wel 1,70 meter. 70. Misschien waren ze wel 1,70 meter. 70. Ja, en er wordt vaak gezegd... je hebt daarna het zogenaamde proces van de vergraning gekregen. En, dus, en daarmee werd het de voedselvoorziening veel eenzijdiger. Mensen gingen op granen leunen. Alleen nog maar brood als het ware. En brood ja. werd de belangrijkste ja. voeding. En dat schijnt daaraan te hebben bijgedragen dat mensen kleiner werden. Ja, dus... dus... Na die vergraning zagen de mensen er een beetje uit zoals nu de gemiddelde vegetariër. En voor die tijd leken ze wat meer op de vleeseters ja, van nu. Maar in die, met... in die zogenaamde donkere <laughs> middeleeuwen. Je kon er wel veel meer mensen mee voeden. Daarom heeft het proces ook plaatsgevonden. Dus de bevolking explodeerde, explodeerde daardoor. Explodeerde daardoor. Er was minder honger. Goed, laten we naar Karel de Grote zelf gaan. Want uh, in dat uh, klokhuis zat een uitgebreide quiz... alsof we er van alles van weten. Maar ja. wat weten we nou eigenlijk echt van Karel de Grote, van de persoon? Niet zo ja, heel veel. Niet hè? zo heel veel... Uh, en toch wel veel, maar we weten alleen van Karel de Grote uh, de dingen die zijn spindokters ons verteld hebben. Ja, maar goed, van zijn geboor, geboortedatum is geloof bekend niet bekend. Van Daar jaren... waren ze niet ja. in geïnteresseerd. Nee, ze waren geïnteresseerd in de veldheer, in de, uh, de, de, de intellectueel, in de bestuurder. En dat vertellen ze. En wat daarvoor gebeurd is, dat laten ze allemaal gewoon weg. Bovendien, en dat is natuurlijk ook heel prettig. Karel de Grote zelf, van Karel de Grote zijn geen woorden overgeleverd. of meningen die hij had. We weten dus alleen wat anderen zeiden dat hij gezegd had. En, dus dat, en dat waren bewonderaars? En dat waren allemaal zonder uitzondering bewonderaars. Ja. Was, was hij geschoold bijvoorbeeld? Ja, dat is ook nog zo'n punt. Einhard, uh, dat is de grote biograaf van ja, Karel de Grote. Dat is een van zijn hovelingen, was dat ook? Is dat ook een van zijn hovelingen. En we mogen wel zeggen vrienden van hem geweest. Einhart wekt in zijn biografie de indruk... dat Karel uh, druk bezig was om te proberen te, uh, ook schrijven te leren. Of dat klopt, hoe Ja, maar dat suggereert dat hij waarschijnlijk analfabeet was... Dat zou eens kunnen, ja. ja. Maar de man heeft wel, en dat kunnen we de resultaten... de man heeft aan zijn hof een keur van de beste intellectuelen... uit heel Europa verzameld. Uit Ierland, Engeland, Alquin uit Engeland. Paulus Diaconus uit Italië. Mm -hmm. Theodule van Orléans uit Spanje. Dus of die nou wel of niet kon lezen of schrijven... het was een man die zag dat vorming en scholing ontzettend belangrijk waren. En het was een sportman. Want hij ging geloof ik eens per week met, al, met een groot deel van zijn hofhouding zwemmen. Ja. Hij ja. Ging ja, baden meer baden volgens mij. Zwemmen. Volgens mij, Aken was toen natuurlijk ja. ook al een art. Cool ja. En volgens mij gingen ze een beetje gezellig daar hangen in een soort van sauna. Juist. Want dat zegt Eilert ook, dat Karel een hele gezellige man was, die vrienden. En, en zo dat hij heel sociabel was. Mm -hmm. Ja, dat hij, hij is voor, dan vooral uh, herinnerd doordat hij dat rijk zo uitgebreid ja. heeft... Dus de macht zo uitgebreid heeft van zeg maar, wat wij nu het Westen noemen. Uh, dat was in die tijd ook nodig, hè? Ja, het, de, de vroeg middeleeuwse staat kon zich alleen... of als we al van staat mogen spreken... kon zich alleen overeind houden door voortdurende expansie. En dat was namelijk de enige, de, de, de, de economie het was een landbouweconomie. Dat was een overlevingseconomie, wordt dat wel genoemd. Iedereen produceerde en altijd zelf op. Dus daar was weinig groei in. En de enige groei die er was, was als je oorlog voerde en buit verzamelde. En dat had je ook nodig. Een koning moest in dat hele verkeer met zijn rijksgroten, met zijn aristocratische omgeving, Ja, dat, die, dat werd in stand gehouden... door voortdurend geschenken aan elkaar te geven. En dan kwamen de reisgroten, die zeiden... ik lever u, koning, 200 ridders... of soldaten, moet je in die tijd nog zeggen. En die gaan met me, we gaan op veldtocht, maar daar krijg ik ook iets voor terug... Van de veroveringen, nieuwe landgoederen, zilver, goud, weet ik wat allemaal. En, en deed Karel, want het zat met longobarden, franken, saksen, Beieren, het zat van alles volk door elkaar. Ja. Een multicultureel rommeltje zouden we nu zeggen. Ik heb geloof ik ooit ergens gelezen dat Karel ook van zijn onderdanen een eet van trouw eiste aan Karel en aan God. Een soort inburgingseet. Of dat zo is, zou ik niet weten. Wel weet ik dat natuurlijk, en multiculti was in die tijd ook niet zo gevaarlijk... omdat al die verschillende volken geen contact met elkaar hadden. Maar wat hij wel deed aan de top van de samenleving... dus dat, dat was de koning en de rijksgrote, de, de hoofden van de grote adellijke families... daar heeft hij geprobeerd een hele homogene... op de Latijnse klassieken gebaseerde cultuur te creëren. En daar hoort natuurlijk ook de rijksgrootte omvatten in die tijd. Dat vergeten we vaak ook de geestelijkheid. Ja. De bisschoppen, en de abten, die komen ook allemaal uit dat soort families. Ja. Ja. Want, want spiegelde hij zich ook aan die klassieken? Spiegelde hij zich aan de Romeinse keizers? Het feit dat hij zich tot keizer uh, liet kronen, heeft dat er ook mee te maken? Ik denk wel dat dat er mee te maken heeft. Ja, er leefden onder de volkeren die het Romeinse gebied binnengetrokken zijn. De Germanen. Alles wat zij wilden was Romein worden. Dat, dat idee dat het woeste barbaren waren... die alles wat Romeins was kapot wilden maken, in tegendeel. Ze wilden het juist hebben. Ze wilden... ze wilden het hebben, ze wilden het zijn. Daarom werden ze ook christen, want Romeinen waren christen. Dus moesten zij ook christen worden. En de Franken waren het meest succesvol... want die werden ook nog de juiste manier van christen. Want er waren verschillende manieren. Maar de Franken namen de Romeinse manier over. Dus die waren het meest Romeins van allemaal. Ja. En dat is een voortdurende hang naar Rome, de glorie van Rome. Ze gingen naar de stad Rome, keken naar het Colosseum. De prachtige kerken met de rituelen die daar waren. En hoopten dat zij dat ook een dag zouden bereiken. Ja. En het keizerschap, ja, dat idee leefde ook. Als een, een koning, een Germaanse koning, die veroveringen deed. Die andere volkeren veroverde. Dat leek wel bijna een keizer. En Karel was natuurlijk van al die vroeg Germaanse koningen. Verreweg de meest succesvolle. Dus hij was al keizer. Maar dat betekent ja. dus dat het wel degelijk heel iets zwart witte vanuit huidige perspectief... een soort Europees... In, in, in, met enige voorzichtigheid een soort Europees integratiemodel was. Nou ja, integratie door verovering. Uh, enfin. ja, <laughs> uh, dat hebben we in later uh, tijden ook nog ja, wel eens gezien. Dat, ja. maar het ging dus ja. verrassend snel. Hè, want ja. de manier waarop Karel de Saxe behandeld heeft... dat waren dus nog echte heidenen. Ja. Die heeft gewoon gezegd... Je wordt, uh, je wordt gedoopt of je wordt vermoord. Je wordt onthoofd. En het gekke is dat die Saxische aristocratie al na één generatie jubelzangen heeft over de grootheid van Karel de Grote. Ik heb zelf wel eens tegen studenten gezegd... met geweld maakt je in die tijd indruk. Ja. Even terug naar die, die vergelijking met de Romeinen nog. Het feit dat Karel in 800 tot, tot, tot keizer gekroond wordt... daar gaan ook verschillende verhalen ja. over de ronde. Het verhaal wat uit zijn eigen hofhouding komt, van Reinhard. Ja. Dat is als zou het uh, overkomen zijn. Dat is een vrij onwaarschijnlijk verhaal. Hè? Ja, dat, dat vertelt Einhard in de jaren 828, 830. En ik denk dat je naar de politieke omstandigheden van die tijd moet kijken. om te begrijpen waarom die, uh, het keizerschap van Karel. waarom hij zegt de, uh, hij zou het niet gedaan hebben als hij het geweten had. Ik denk dat Einhard nogal tot de critici van de opvolger van Karel behoorde. Mm -hmm. keizer Lodewijk de Rome. Ja. Want hij zegt ook ergens dat Karel een echte Frank was. Dat hij altijd Frankische kleren droeg, dat hij Frankisch sprak. En Frankisch is dus geen Frans. Dat is een Duits-Germaans ja. dialect. Hè? Ja. Even. En uh, hij benadrukt dat heel sterk. En Einhard heeft dit blijkbaar niet zo met dat keizerschap. Ja, maar, Karel, maar, maar, maar Karel wilde graag keizer zijn. Hè? Het, het maar... vermoeden is toch wel dat, dat daarin volg ik soort recente Duitse historici <coughs> als uh, Johannes Fried. Ja, zijn hof wilde het ook. Hij had de Saxen veroverd. Hij had de Avaren verslagen. Hij had Italië veroverd. Hij was Heer van Rome. Heel belangrijk. Ja. Dus hij was al keizer. En de paus was, had zichzelf onmogelijk gemaakt in Rome. En de paus had zich onmogelijk gemaakt. Die is naar het noorden gevlucht en heeft gezegd... Karel, help me. En dus er is een lezing die ik deel. Maar nogmaals, het is een lezing. Moet ik u waarschuwen dat Karel toen gedacht heeft... ik ga dat idee... en het is leuk als ik keizer word. En als ik het nou in Rome doe... en de paus doet ook wat... dan wordt het nog veel gezelliger. Dan wordt het mooier, ja, ceremoniëler. Dus hij heeft de paus in Rome weer aan de macht geholpen. Ja, ja ik denk dat en dat is. En in ruil daarvoor heeft de paus hem tot keizer, tot keizer gekroond. gekroond ja. En het idee wat vroeger in de geschiedschrijving heerste... dat de paus eigenlijk over de keizerkroon beschikte... nee, dat is niet waar. Daar geloof ik helemaal niets van. Later, ja. Maar niet op dat moment. Niet op dat moment. Want zijn eigen zoon is niet door de paus gekroond. Zijn eigen zoon is, heeft... Uh, Karel heeft Lodewijk zijn zoon gekroond in de dom van Aken in het jaar 813. Tot en Lodewijk de Vrome heeft zijn zoon Lotharius gekroond in 817. Dus daar zie je toch dat men het nog niet als iets van de paus zag. De paus was toch nog niet zo heel belangrijk op dat moment. Hij was wel belangrijk, maar je moet hier tussen gezag en macht onderscheiden. Kijk, de paus dat was een heel mooie... Dat is de, de, de, de Duitse geschiedschrijver die zegt dat de paus gold als een soort van getuige... van de authentieke Romeinse christendom. Dus als je het niet meer wist, ging je naar Rome en dan vroeg je het aan de paus... Of je dan deed wat de paus zei. Ja, nee, dat was een hele andere. Ja. Maar de, trouwens, was de keus voor Rome uh, was die heel erg logisch in die tijd? Of, want er gaan ook verhalen dat Constantinopel... de bischop van Constantinopel ook het keizerschap aan Karel had aangeboden. De, niet de bisschop, de keizer. De keizer. Althans, ja. de keizerin. Ja. Dus er is een fragment ja. in het archief van Keulen waarop staat dat er in 797 gezanten in Aken geweest zijn... om uh, Karel te vragen of hij het keizerschap van het Westen weer op zich wilde nemen. Dat ze in Constantinopel in de gaten hadden... Uh, ja, dat zij dat Westen nooit meer zouden kunnen terugveroveren. En zei, goed, dat was in de vijfde eeuw, had je ook twee keizers... één van het Westen en één van het Oosten. Waarom niet die situatie herstellen? Maar het gaat over een fragment... En de interpretatie daarvan is omstreden, dat moet ik er echt bij zeggen. Dat dat, uh, uh, dat en dat zal ik wel nooit helemaal duidelijk worden. Ja, en nou terugkomen op die grootsheid van hem. Aan de ene kant uh, zeg je: We weten eigenlijk heel weinig van hem, want wat we van hem weten is van een, uh, een, een hofhouding die hem heel erg de lucht insteekt. Ja. Uh, wat weten we wel van hem waarvan we toch kunnen zeggen... van: uh, het, het is wel degelijk een heel belangrijk man geweest. Bijvoorbeeld de Carolinische Renaissance. Ja. Het feit uh, dat er uh, op cultureel en wetenschappelijk gebied van alles kon in die tijd. Wat in tegenstelling is tot het beeld van de rest van de middeleeuwen. Uh, is... Dat is niet terecht, maar nou, goed. Ja. <laughs> uh, Peter, daar nodig we je een andere keer voor uit... om dat misverstand ja. op te helden. Hey, maar, nu het is duidelijk 7e, 8e, ja. dat uh, spin Spindokters of geen spindokters. De man heeft als een magneet gewerkt... op alles wat in Europa getalenteerd was. Het is duidelijk dat, de man, dat hij een groot veldheer was. Dus een groot leider die mensen kon samenbinden. Anders had hij niet die ongelooflijke veldtochten tegen de Saxen, tegen de Avaren, dat zijn de voorlopers van de Hongaren, mm -hmm. kunnen houden. Dan had hij niet het Longobardische koninkrijk in Italië kunnen veroveren. De enige nederlaag die hij ooit geleden heeft... en die is in de 12e eeuw omhoog geschreven... dat is natuurlijk de grote nederlaag geweest in de Pyreneeën. He, waar Roland gesneuveld is. Maar Einhard verzwijgt dat hoor. Hm. Dat wordt pas in de twaalfde eeuw weer Roland het Roland's Lied. Ja, en dat was nog van de Mormedanen. Ja, dat is niet helemaal zeker. Kunnen ook Basken geweest zijn. Nou, in beide gevallen pro probleemmakers. Ja, in ieder ja. geval. Maar het is eigenlijk de enige nederlaag die Karel ooit heeft. In, in die geleden. tijd ja, al. Ja. ja. En de man, ja, hij heeft dus Grootveld hier. Inspirerende leider. Hij verzamelt, wat ik al zei, de best het meest getalenteerde geesten uit Europa rond zich... en probeert maatregelen te nemen om de, de, de scholing en het intellectuele leven... in het Carolingische Rijk opnieuw op te bouwen. Ja. Scholing ook voor uh, grotere groepen in de bevolking? Nou ja, dat toch meer de aristocratie. Ja. Maar ook, men dacht vroeger alleen de geestelijkheid... maar het blijkt toch ook dat de, uh, de lekenaristocratie veel geschoolder was als wij dachten. Ja. Uh, ja. Nou wordt hij ook nog tegenwoordig, eh, zeker in Aken, eh, gezien als een soort eh, man waar Europa begon. Ja. Een man van Europese eenheid. Ja, dat is een typisch naoorlogse appreciatie. Eh, dus de, Want dat de, zou je eigenlijk Napoleon en Hitler ook eh, mannen ja, van Europese eenheid ja, kunnen noemen. ja. ja. Dus ik, ik vraag... Ja, kijk, het nationale verhaal was uitverteld na 1945. Men zocht naar figuren die betekenis hadden voor heel Europa. En dan ligt Karel de Grote voor de hand. Bovendien heeft hij nog één groot voordeel. De familie komt juist uit dat grensgebied tussen Luik en Maastricht. Daar hadden ze hun grootste landgoederen. Herstel bijvoorbeeld, een stadje ten noorden van Luik. Dus ze kwamen ook uit dat grensgebied van romaans Frans, germaans Duits, dus dat werkte ook nog ideaal om Karel als een soort van eenheidsfiguur te presenteren. Ja, de, de moeizame Duits-Franse uh, verbanden, hereniging, en ga zo maar door. Ja. Dat zat al in Karel. Dat, dat zat al meer? in Karel. Ja, ja. ja maar, maar, maar verder is Aken als uh, derde uh, Europese hoofdstad na Straatsburg en Brussel uh, is historisch gezien niet helemaal juist. Nee, dat zou ik niet. Nee. Dat zou ik zeggen nee. Nee. nee. Goed, Peter Raats, heel hartelijk dank voor je komst. Uh, wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met het nieuwe boek van Henk Wesseling en het verhaal van de expeditie van ontdekkingsreiziger Shackleton naar de Zuidpool. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.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 Nooit meer op een ijsbaan. Oudwielrenner Henny Stamsnijder. De tv-rubriek Kassie Kijken. En verslag van de wedstrijd Utrecht-Ajax. De perstribune. Zometeen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vluchtboeken. Hotel erbij. Kom vliegwinkelen. Op vliegwinkel.nl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 Dit is Radio 1.